11 uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de verkiezingen van juni vorig jaar is in België een formateur benoemd. Koning Albert heeft Elio Di Rupo aangewezen. Hij is de leider van de Waalse Socialisten, een van de winnaars van de verkiezingen van juni. Kort na de verkiezingen had Di Rupo al de functie van pre-formateur, maar hij diende zijn ontslag in omdat er geen overeenstemming kwam over onder meer een staatshervorming. Na die roepo werden diverse Belgische politici ingezet... om de onderhandelingen over een nieuwe regering vlot te trekken... maar zonder resultaat. Die roepo is nu de eerste die de directe opdracht krijgt... om als formateur een regering te vormen. Volgens het paleis mag hij zelf kiezen met welke partijen hij gaat praten. De formatiebesprekingen in België duren al elf maanden... en dat is een wereldrecord. IMF-topman Strauss-Kaan wordt niet vrijgelaten...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 Het bedrag van 78 miljard euro komt van de Eurolanden, de Europese Commissie en het IMF. De drie partijen leveren elk een even groot deel aan de lening. Na Griekenland en Ierland is Portugal het derde Euroland... dat met succes een beroep heeft gedaan op financiële hulp uit Europa. In de strijd tegen overvallen komt er een proef met GPS-zenders in dure sieraden en horloges. Als die bij een overval worden buitgemaakt, kunnen de daders door de politie worden gevolgd.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 Ook zullen er vaker helikopters worden ingezet om daders te pakken. Omdat mensen die al eens zijn overvallen een grote kans maken om opnieuw slachtoffer te worden... kunnen ze maximaal 1000 euro krijgen om bijvoorbeeld camera's, dievenklauwen of extra sloten te kopen. Staatssecretaris Bleker wil een eind maken aan het doden van ganzen voor het zogeheten ganstrekken. Dat is een traditie tijdens carnaval in het Limburgse dorp Grevenbicht... Bij het ganstrekken proberen mannen te paard de kop van een dode opgehangen gans te trekken. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren schrijft Pleker dat hij de traditie niet vindt getuigen van respect voor het leven van dieren. Op dit moment kan hij er nog niets tegen doen, maar dat verandert als de Eerste Kamer een nieuwe wet heeft aangenomen over dierenwelzijn. En dat gebeurt naar verwachting deze week. De Partij voor de Dieren deed afgelopen carnaval aangifte van dierenmishandeling na het ganstrekken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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. De beelden zijn vernietigend. Een ongeschoren, vermoeide, ja zelfs verslagen Dominique Strauss-Kaan. Voor een ijdele man van decoren moet het extra pijnlijk zijn... dat hij voelt dat zijn jasje scheef en open hangt. Maar dat hij dat niet recht kan zetten omdat zijn handen geboeid zijn als een ordinaire straatcrimineel. Dit zijn beelden die zijn lot bezegelen. Niets pleit voor hem, dat geef ik toe. Maar stel je voor hè, dat hij het niet heeft gedaan. Sommige beelden zijn onuitwisbaar. Bye. Gaan door? Dit is de life van Amy McDonald. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het Oog op deze maandagavond. De val van machtige mensen spreekt altijd tot de verbeelding. Maar in dit geval heeft de tumult rond Dominique Strauss-Kaan... vergaande consequenties en dan niet alleen voor zijn eigen carrière. Is het Internationale Monetaire Fonds hiermee in de problemen gekomen... Terwijl dat nou net een cruciale rol speelt bij het zoeken naar oplossingen voor de financiële crisis in landen als Griekenland, IJsland, Ierland en Portugal. We spreken Ilke Bos van Roostaal in Washington met de laatste feiten rond de zaak. Frans Bogaert in Brussel waar topoverleg over die crisis plaatsvindt. En politiek redacteur Hans Andringa over de Haagse kijk op dit alles. De voorzitter van de top van het openbaar ministerie, Harm Brouwer, neemt afscheid. Openheid. Dat streefde hij na bij een voorheen zeer gesloten organisatie. Is het hem gelukt? En hoe ver kun je daarin gaan voordat je aan geloofwaardigheid en autoriteit verliest? Harm Brouwer is vanavond te gast in onze studio. Tsunamis en aardbevingen, niet bij ons in de buurt toch? Misschien wel. Wetenschappers hebben een nieuwe breuklijn ontdekt... voor de kust van Noord-Afrika. Geofysici zijn in alle staten. Rob Govers van de Universiteit Utrecht legt uit of en waarvoor we moeten vrezen. En om vijf voor twaalf een Duits sprekende prinses Maxima. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 16 mei. Het nieuws ging vooral over vier mannen. De meeste in een lastig parket, zoals de eerste man... IMF-topman Dominique Strauss-Kaan. De rechter in New York heeft besloten dat hij voorlopig in de cel moet blijven. De machtige Strauss-Kaan zou zich hebben vergrepen aan een kamermeisje. He Hierna zou hij de hotelkamer zijn uitgevlucht. Maar volgens zijn advocaat had hij gewoon haast omdat hij een lunchafspraak had. Hoe moet dat nou verder met de man die de nieuwe president van Frankrijk zou kunnen worden? Kijk, natuurlijk is het zo, je met onschuldig tot het tegendeel bewezen. Maar één ding is duidelijk, de carrière van deze man is voorbij. Strauss-Kaan zit in ieder geval tot vrijdag vast. Onze tweede man zit nog niet achter de tralies... maar hoofdaanklager Ocampo van het internationaal strafhof... wil hem daar zo snel mogelijk zien. Hij heeft het dan natuurlijk over de Libische leider Gaddafi. Hij is volgens Ocampo verantwoordelijk voor geweld tegen zijn eigen burgers. The office was able to gather direct evidence about orders, issues... Maar de regering in Tripoli zegt dat Libië het strafhof nooit heeft erkend... en dat ze Gaddafi dan ook niet uitlevert. Dus of de Libische leider er een oog minder om dicht doet, valt te betwijfelen. Wie vannacht vast nog wel wat licht te woelen is onze derde man, Dominique Schrijer. De Rotterdamse wethouder zit in een lastig parket. Hij vertelde in de media dat hij de steun aan bezuiniging... op de sociale zekerheid van zijn PvdA-fractiegenoten... en de andere collega-wethouders asociaal vindt. Het college zegt daarop het vertrouwen in Scheijer op. Vanuit het college hebben we dus dringend beroep op hem gedaan... van als je van Rotterdam en van Rotterdammers houdt... breng de coalitie niet in gevaar, zet de coalitie niet onder druk... en uh, ja, neem afstand van je, van je positie. Dat zou, uh, dat zou het beste zijn ook zijn fractiegenoten van de PVDA hebben geen vertrouwen meer in Schrijer. We hebben juist altijd voor gestreden en zullen blijven strijden dat de bezuinigingen niet terecht komen bij de zwakste groep in deze samenleving. En elke suggestie die er naar wijst dat wij die groep in de steek zouden willen laten, dat nemen wij heel hoog op. En vandaar dat wij het vertrouwen hebben, helaas hebben we moeten opzeggen in onze wethouder. Schrijer heeft laten weten dat hij morgen een besluit neemt over zijn politieke toekomst. Onze vierde man heeft de knoop al doorgehakt wat dat betreft. Donald Trump stelt zich niet beschikbaar als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Het bedrijfsleven en zijn reality show vindt hij toch belangrijker. Maar in een geschreven verklaring laat hij weten dat als hij had meegedaan... hij dan vast ook wel was verkozen. En ook rapper Snoop Dogg had Trump wel in het ambt gezien president move on into the white house why not it wouldn't be the first time you pushed the black family out of their home dat plus nieuws vandaag op radio en tv en mijn collega Ewa de Jong heeft voor ons de kranten van morgen alvast gelezen de huldiging van Ajax op het Museumplein eindigde, zoals verwacht, weer in relletjes. Dat staat morgenochtend in Spits. Waarom, vraagt de krant, slaagt een kleine groep zogenaamde voetbalsupporters... het toch telkens weer in een volksfeest in Mineur te laten eindigen? Antwoord, ze zijn knettergek van de kook en de pillen. Dat is een uitspraak van PVV'er Hero Brinkman. Als oud-politieman zag hij zelf meerdere malen woeste hooligans op zich afstormen. Dat soort gasten zitten compleet onder de kook of de pillen. Knettergek en totaal niet voor reden vatbaar, zegt hij in spits. Oud-hoofdcommissaris Erik Noordholt schetst eenzelfde beeld. Er spraken van grote euforie, drank en drugs doen de rest. De gemeente Amsterdam haastte zich om te verklaren dat de huldiging redelijk is verlopen. De tientallen gewonden en meer dan 60 arrestaties ten spijt. Ook berichten dat EHBO-posten zijn leeggeroofd... en een supermarkt is toegetakeld door horde zogenaamde voetbalfans doen daar niets aan af. Hoe anders waren de berichten uit Enschede. De sfeer was daar aanmerkelijk beter. Ondanks 16 aanhoudingen. Met grote videoschermen in de stad en de horeca die gewoon op straat bier mocht verkopen. Noordhot verklaart het door Enschede in Spits een boerendurp te noemen. Met alle respect voor de tukkers, dat wel natuurlijk. De vandaag onvermijdelijke Dominique Strauss-Kaan... is voor het Financiële Dagblad ook morgen een dankbaar onderwerp. De correspondent van het FD in Brussel merkte hoe besmuikt ambtenaren... van hoog tot laag reageren op de escapades van de IMF-topman. Gênant is nog een understatement, zeggen diplomaten in de wandelgangen. On the record willen ze he allemaal, helemaal niets kwijt... maar het is dus wel het gesprek van de dag. Surrealistisch, zo vat een diplomaat het samen in de persbar van de Europese Raad. De gedachte dat Strauss-Kaans afspraak met bondskanselier Merkel zondagavond moest worden afgezegd omdat de IMF-baas was aangehouden vanwege een poging tot verkrachting, is zo absurd dat diplomaten er niet eens om kunnen lachen, schreef het FD. Waarom zijn we zo moe, vraagt de telegraaf zich af. Een op de drie mensen komt iedere avond ernstig vermoeid uit zijn werk, schrijft de krant. Te moe om nog te koken, te sporten en zelfs te moe om leuke dingen te doen. Onder hoogopgeleide vrouwen ligt het percentage dat last heeft van chronische vermoeidheid... zelfs tussen de 35 en 40 procent. 5% procent van het totale ziekteverzuim heeft te maken met burn-out... om over de kleine 1 miljoen gebruikers van de antidepressiva niet te spreken. Maar wat zijn de oorzaken? Bij veel mensen is er sprake van een chronisch verhoogde activiteit... van het zogenaamde sympathisch zenuwstelsel, zegt een deskundige in de Telegraaf. Ja, dat sympathisch zenuwstelsel is simpel gezegd het systeem... dat ons bij dreiging vertelt te vechten of te vluchten. Dat systeem is en blijft ook vaak aangeschakeld... door mentale stress, conflicten, onzekerheid en gebrek aan controle. En dat kost veel energie. De oplossing is voor veel mensen bewegen. Niet speciaal sporten, maar ook wandelen, naar de sauna gaan. Of voor het slapen wat ademhalingsoefeningen doen. Het lichaam moet in ieder geval de tijd krijgen om zich te herstellen. Bovendien zegt de deskundige, de meeste problemen creëren mensen zelf. Kinderen moeten van hot naar her, zelf willen we overal bij zijn... om van de druk van de sociale media maar niet te spreken. Het is een illusie dat de samenleving dat van je vergt. Morgen in de Telegraaf meer daarover. En vanmiddag kwam onder meer de NRC met het nieuws... dat het boek van Kluun komt een vrouw bij de dokter... flink is gekuist door de Chinese censuur. Van het boek zijn in China al 70.000 exemplaren verkocht... maar de gepeperde seksscènes en de kleurrijke en grove taal... zijn verdwenen of aangepast. Onder andere Amnesty International spreekt er schande van. In de Volkskrant reageert schrijver Kluun nonchalant op het bericht over censuur. Hij wist het niet, maar doet er eerder lacherig over dan dat hij verontwaardigd is. Het is knullig, aandoenlijk toch? Nee hoor, ik teken geen protest aan. Ik heb nog nooit iemand van die Chinese uitgaven gezien, maar de royalties worden telkens keurig overgemaakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Vivement le printemps, que nos envies s'affolent, que nos sens s'étonnent, que nos idées soient folles, que les jupes dans le vent deviennent jaunes et frivoles. Mélancolie va tant, le voit tu les arbres bourgeonnent Vivement le printemps, la renaissance de la passion, éternel commencement de la nature de la déraison. Les corbeaux enrhumés s'en vocalisent à plein poumon. Les corbeaux et musclés se débarrassent de leurs blousons. La... La, la, la, la, la, la, la. Un peu de beau temps, c'est toujours ça de gagner. La la la la la la la Un peu de beau temps, c'est toujours ça de gagner. Le printemps, l'hiver s'étire et nous épuise Il est temps pour son habit blanc De faire place au temps des cerises Le temps où le jour s'allonge Quand le soleil se fait marquise Nos dépressions se plongent Dans nos sourires et nos chemises La la la la la la la la la Un peu de beau temps C'est toujours ça de gagner C'est toujours ça de gagner Rends aux oh, vieux amants l'espoir d'un amour qui perdure. Vivement le printemps, il embellit les sépultures. Rends oh, aux vieux amants l'espoir d'un amour. Robert Dam, Vivement le printemps, Leve de Lente. Dan Dominique Strauss-Kaan, wat anders. Vanmiddag werd hij voorgeleid voor de rechtbank in New York. En we gaan naar Amerika, naar Elco Bos van Rosenthal. Elko, de aanklacht is openbaar gemaakt, uitgelekt. Wat staat er allemaal in? Het is een te lastelegging met uh, zeven punten. Zeven zaken die zich in dat hotel... Zaterdag rond 12 uur ochtends zou hebben, zouden hebben afgespeeld. Ja, dat is bepaald niet, uh, niet misselijk. Seksueel misbruik, uh, poging tot verkrachting. Maar uh, ook verkrachting, er staat in dat uh, Dominique Strooskaan dat Kamermeisje tot orale seks ook tot anale seks zou hebben gedwongen. Uh, dat hij haar verder nog in haar kruis heeft gegrepen bij haar borsten. Dat hij haar niet liet wegkomen, kortom vrijheidsberoving. Dus het is uh, al met al echt een, uh, echt een hele zware verde uh, verdenking. En, en uh, als je die aanklacht... Lees nog een tikje zwaarder dan, uh, nou ja, dan ik uh, gisteren rond deze tijd uh, en wij allemaal, denk ik, dachten. Mm -hmm, mm -hmm. Voorlopig uh, blijft hij nog vastzitten. We hebben de beelden gezien uit de rechtbank van een gehavende Strauss-Kaan, kan ik wel zeggen. Waarom, uh, waarom mocht hij niet op Borg toch vrij? Ja, dat wilde zijn advocaat natuurlijk, dat hij op Borg zou vrijkomen. Hij stelde 1 miljoen dollar voor. En de vrouw van Strooskaan, die in elk geval zegt te geloven in zijn onschuld... die was ook al onderweg, had ook al geld over willen maken. Maar de aanklager vond dat geen goed idee. Die zei, er is een vluchtrisico. Dominik Strooskaan zou proberen snel weg te komen. Dat was hij zaterdag immers ook al van plan toen hij van het vliegtuig werd geplukt. En zegt de aanklager ook, er is geen uitleveringsverdrag... Met Frankrijk. Nou, toen kwam de advocaat weer aan het woord. Die zei, er is helemaal geen vluchtrisico En mijn cliënt probeerde niet zaterdag ineens weg te komen. Dat, uh, dat ticket was al heel lang van tevoren geboekt. Maar de rechter gaf die advocaat het nakijken, gaf hem ongelijk. Toen probeerde de advocaat het nog met een enkel band... van, kan mijn cliënt in elk geval dan zich vrij in New York bewegen? Maar ook dat stond de rechter niet, uh, niet toe. Dus geen borg. En hij blijft in elk geval tot vrijdag... want dan is de volgende zitting vastzitten. Maar waarschijnlijk nogmaals, als je die aanklacht zo leest... Wel langer. Ja, als je kijkt naar andere uh, zaken met uh, prominente figuren, um, durf je dan op basis daarvan een inschatting te maken van hoe deze zaak zal verlopen? Nee, dat, dat is lastig. Ik ben ook geen jurist. Um, volgens mij heeft deze zaak ook nauwelijks precedenten. Natuurlijk zijn er heel veel uh, heren, het zijn toch vooral heren, hoge heren geweest... die zich in dit soort op deze manier in de nesten hebben gewerkt. Uh, de, de bekendste is natuurlijk president Clinton, maar hij is ook weer niet te vergelijken. Want uh, ja, toen ging het natuurlijk om, een, om een, een seksuele relatie... waar Monica Lewinsky zijn stagiaire uh, destijds... Um, nou ja, volmondig aan um, meedeed. Dat zou je, zou je kunnen zeggen. En, en dat is dus niet te vergelijken. Um, en, en dat doet men hier dus ook eigenlijk niet. De Amerikaanse kranten hier... en dan vooral de tabloids, die zeggen heel erg... Nou ja, die, die schetsen toch een beeld van een uh, gefrustreerde oude Franse viezerik. Die, die vinden het ook wel een beetje bij de volksaard uh, passen, geloof ik. Laten we eerlijk zijn, ook door al die beelden die we al gezien hebben... ook in de rechtszaal, ja, is hij in dat opzicht uh, natuurlijk al veroordeeld. Maar hoe het zal verlopen, ik weet het niet. Vrijdag... Dus een, een volgende zitting. En dan is er een zogeheten grand jury. En die gaat besluiten of er voldoende bewijs is om deze rechtszaak uh, voor te zetten. De aanklager zegt dus dat dat bewijs er is. Uh, ze hebben er ook alle vertrouwen in dat forensisch bewijs dat ze hebben. En dat kan dus iets zijn dat onder de, de, de, de, de uh, nagels zit van Dominique Strauss-Kaan. Bijvoorbeeld DNA van dit kamermeisje. Dat dat allemaal zaken zijn die, uh, nou ja, waar, waarvan ze overtuigd zijn dat ze een goede zaak hebben. We gaan het zien aanstaande vrijdag. Dankjewel, Ilko Bos van Roosenthal vanuit Washington. En dan gaan we door naar Brussel... waar de Europese ministers van Financiën vergaderen over financiële steun aan Griekenland. Frans Bogaert, goedenavond. Goedenavond. Aan dat overleg zou ook namens het IMF Strauss-Kaan meedoen. Natuurlijk, hij is er dus niet. Wat betekent dat voor het overleg? Nou ja, als we iedereen die daarover gesproken heeft mogen geloven... dan betekent dat helemaal niks. En dan kunnen ze uitstekend zonder hem. Uh, er waren vandaag uh, van het IMF twee uh, prima vervangers. En... Uh, ja, op, op dit moment zit ook nog een Europese uh, missie, een gemengde missie van Europa en uh, IMF in Griekenland. om daar te kijken hoe de situatie ervoor staat. Um, in alles wat ik over Strauss-Kahn heb gelezen. Uh, veel dingen die niet zeg maar uh, voor hem pleiten. maar tegelijkertijd over zijn zakelijk kunnen. geen enkele twijfel. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet gemist wordt. Nou ja, het is natuurlijk een enorme organisatie. Uh, met, met hele afdelingen uh, economen. Uh, en. Uh, Daarvan ja, zijn velen op dit moment betrokken bij, uh, bij het probleem Griekenland. Dus in die zin kan hij gemist worden. Wat je wel hoort, dat is dat hij er heel goed in zit. En dat hij uh, daar ook van het begin af aan mee bezig is geweest. Uh, ja, en dat het op dat vlak een, een krachtpatser is. Mm -hmm. nou, het gaat dus allemaal om die gigantische schuld van Griekenland. 330 miljard euro. Uh, het ziet er niet erg rooskleurig uit voor Griekenland. Ze gaan er niet zelf uitkomen. Nu lijkt het alsof Europa weer aan zet is. Wat zijn de mogelijke scenario's? Ja, die, die doen we zo af en toe op. Uh, Griekenland uit de euro, maar dat wordt eigenlijk meteen ook uh, gezegd... ja, dat kan helemaal niet, want uh, dan vervallen ze terug op hun oude munt. Uh, terwijl de schuld in, in harde euro's blijft bestaan, dus dan kunnen ze helemaal nooit uh, terugbetalen. Wat je nu steeds meer hoort, uh, hoort uh, opkomen eigenlijk, dat is een schuldherschikking. Dus dat een deel van de schuld zou worden kwijtgescholden. Nou, dat is een optie die uh, onze minister Jan Kees de Jager ook vanmiddag uh, niet langer uitsloot... En, Vanavond in het voorbijgaan riep hij dat nog eens een keer en toen kwamen er ineens allerlei berichtjes ook op, uh, op Nederlandse kranten sites. Nou, daar is hij toch wat van geschrokken en toen is hij nog weer een keer speciaal naar beneden gekomen te zeggen van jongens let op, uh, dit betekent niet dat Nederland uh, schulden kwijt geldt, uh, want dat kan helemaal niet. Uh, dat gaat er om private schulden, dus van banken en van verzekeraars en van pensioenfondsen. Nou ja. Die geluiden hoor je af en toe opkomen. Vorige week heeft uh, de Europees Commissaris van Monetaire en Economische Zaken... ...die heeft daar ferm afstand van genomen in het parlement... ...door vijf minuten lang alle nadelen op te sommen. En Duitsland, uh, dat eigenlijk gezien werd als een, als een voorstander ook van een gedeeltelijke kwijtschelding... Nou, die, ...die hoort daar ook niet bij, want uh, kanselier Merkel heeft nou juist vandaag gezegd... ...dat zij dat in elk geval tot 2013 uh, categorisch uitsluit... ...en meestal krijgt zij haar zin in dit soort dingen. Goed, dank je voor dit moment, Frans Bogart. Hans Andering hoe wordt er in Den Haag gekeken naar uh, alle plannen in Brussel... naar mogelijke kwijtscheldingen? Nou, het meest helder dat zijn de standpunten van de PVV en de SP. Die zeggen van. niet langer geld in die bodemloze put storten. laten we daar nu mee ophouden. En als het dan toch gekeken gaat worden naar het afwaarderen van al die schulden. laat dan inderdaad de banken dat maar doen. en die private investeerders. Want dat is iets. Ja, de belastingbetaler moet altijd betalen. Tot dusver. Die betaalt de rekening. Dus laat anderen nu maar eens gaan, gaan betalen. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig. Want. Ja, banken en investeerders, daar zitten vaak ook weer gewone burgers achter... die hun geld daar neer hebben gestort of geïnvesteerd. Dus of dat helemaal een goede, goede oplossing is, dat is ook uh, natuurlijk de vraag. PVV en SP vinden elkaar dus helemaal hierin. Uh, hoe zien de andere partijen dat? Ja, de andere partijen voelen natuurlijk ook wel de druk van uh, uh, het sentiment. De emoties, ook in Nederland, uh, iedereen heeft natuurlijk het verhaal gehoord over de Grieken... die er een puinhoop van hebben gemaakt. Dus je ziet ook bij uh, partijen, denk aan CDA, VVD, D66... waar ook de Partij van de Arbeid... Uh, zij vinden wel dat er eigenlijk geen andere oplossing is. Want uh, ja, als je niet langer doorgaat met het steunen van Griekenland... dan heb je het risico dat het helemaal in elkaar stort. En dan kan er een soort uh, kettingreactie -re ontstaan... van allemaal negatieve gevolgen. Uiteindelijk het grootste risico is dat er een soort kettingreactie in werking treedt... waardoor vervolgens na Griekenland ook Portugal en Ierland... en misschien zelfs een wordt helemaal een horrorscenario, ook Spanje gaat omvallen. Maar en dan... Ik ben bang voor een domino-effect? Uh, ja, of, of een lawine of waar je het maar mee wil vergelijken. En dat komt op twee manieren. Aan de ene kant omdat de burgers, bijvoorbeeld van Portugal, die zullen zeggen... ja, hoor eens, als ze in Griekenland die schulden krijgen kwijtgescholden... Waarom wij dan niet? Dus die weigeren hem zelf nog wat te doen. En aan de andere kant de financiële markten. Die denken, ja hoor, we zijn in Griekenland het geld kwijtgeraakt. We gaan nu heel snel ons geld terugtrekken uit Portugal, uit Spanje. Waardoor dus uh, het probleem daar alleen nog maar groter wordt. Ronald Plasterk van de, van de Partij van de Arbeid... die dus een heel ander scenario schetst... dan uh, waar we het dusver steeds over gesproken hebben. Dat het, ja, het kwijtschelden van die schulden dat het helemaal niet de oplossing is. Mm -hmm. Maar juist katastrofaal. Kan werken, uh, ja. ja. Ze voelen allemaal de druk, de jager voelt het. Daarom was hij nog extra naar beneden gekomen om dat te benadrukken, vertelde Frans. Angela Merkel voelt het in Duitsland. Uh, je hebt de ware vinnen. Dit gaat niet meer alleen over geld. Dit gaat over het hele concept van de EU, lijkt het wel. Ja. Uh, het risico dat nu bestaat is dat doordat er nu zo'n druk op die euro komt. Uh, we hebben al uh, laatst tijdens de hele discussie gehad over, over Schengen, over het uh, openstellen van de grenzen het vrij verkeer toch een van de pijlers onder die Europese samenwerking dat het een soort van sneeuwbal wordt die steeds verder gaat. En er is eigenlijk geen uh, alternatief voor, zegt ook uh, Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Ja, dat is zo. Dat, dat, je ziet inderdaad nu, het risico is dat niet alleen maar de euro... waar we overigens niet meer zomaar van af kunnen. Je kunt niet meer terug, dat pad kun je niet achteruit nog een keer langs bewandelen. Uh, maar daarnaast ook de Europese Unie als politieke Unie. En ja, dat zou echt het vertrouwen in, in deze landen zo doen kelderen... Dat de markten ook dat vertrouwen verliezen. Dat de investeringen hier wegtrekken. En dat op het moment dat er sowieso een aantal andere regio's in de wereld zijn. waar de investeringen graag naartoe gaan. Denk aan China, denk aan, aan India. Dus. Uh, we moeten nu echt wel oppassen. We moeten echt wel oppassen. Dus niet alleen de euro staat onder druk. maar ook het voorbestaan van de Europese Unie. kan onder druk komen te staan. Nou, we gaan het hier ongetwijfeld in de toekomst veel over hebben. Hans-Andricha, dankjewel aan Frans Bogaert vanuit Brussel.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 Ik zou het niet zeggen, maar dit waren de Arctic Monkeys met Baby, I'm Yours. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, superprocureur-generaal Harm Brouwer... neemt afscheid na twee termijnen van drie jaar zit zijn maximale periode erop. Harm Brouwer, goedenavond en avond. welkom. Dank u. Uh, we gaan eerst luisteren naar een fragment van uzelf. U ja. reageert daarin op de vrijspraak van Lucia de Berk vorig jaar april. Ja. Ik heb mevrouw de Berg excuses aangeboden. Ik heb haar vorige week gevraagd naar het pakket-generaal... Eh, in Den Haag te komen, ons hoofdkwartier, samen met haar advocaten. En ik heb haar gezegd dat naar ons oordeel zij onschuldig is. En dat eh, van onze zijde dus eh, excuses op zijn plaats zijn. Want eh, een en ander betekent eh, dat mevrouw 6,5 jaar als onschuldige heeft gezeten. Ja, wij horen u excuses maken voor het feit dat ja. uh, Lucia de Berg onterecht vast heeft gezeten... Mm -hmm. Hoe vaak heeft u soortgelijke excuses moeten maken? Ik denk dat ik in die, jaar... die afgelopen zes jaar dit uh, zo'n vier keer uh, heb uh, gedaan. Uh, ik kan me herinneren de, de veroordeelde in de Puttense moordzaak. Uh, met uh, met Erik O is het, uh, heb ik het gesprek gehad, met mevrouw de Berg, Lucia de Berg heb ik het uh, gesprek gehad en ook met mevrouw Ina Post. Is het moeilijk om te doen? Het, is, het zijn geen makkelijke gesprekken. Je probeert zo open mogelijk te zijn. En, en wat heel belangrijk is, dat, er, dat je toch iemand bent... die namens de overheid de verontschuldigingen aanbiedt... voor het feit dat iemand onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Want dat is natuurlijk een drama wat de betrokkenen is, is overkomen. Hoe vaak um, kun je excuses maken voor dit soort dwalingen of misstanden... zonder dat dat devalueert, die excuses? Ja. Ja, daar heb ik zelf ook wel over de, nagedacht als het, als het zich weer voordeelt. Maar ik merk toch dat het met name op de, op de betrokkenen een enorme uh, indruk uh, maakt. En zoals laatst een van de advocaten tegen mij uh, zei, dat het ook helend werkt. Uh, als toch iemand uh, namens de overheid en in dit geval dan uh, namens het Openbaar Ministerie, en dat is toch de vervolgende instantie geweest uh, in, die, in die hele zaak, die ook de rechter heeft geadviseerd om uh, tot een, een straf op te leggen, dat uh, vanuit de leiding van zo'n organisatie verontschuldigingen worden aangeboden. In alle gevallen had dat effect positief effect op ja, de mensen. Het, het, het is natuurlijk heel moeilijk om een inschatting te maken hoe positief uh, dat nou precies ligt bij de mensen. Ik kan me ook wel herinneren dat iemand met wie ik zo'n gesprek had, uh, had gevoerd en waaraan ik zelf een hele goede indruk had overgehouden, later op de televisie zei dat ze het een gesprek van niks vond mm. uh, wat gevoerd was. Dus ja, dat, het is natuurlijk heel moeilijk in te schatten hoe dat bij uh, hoe hoe de betrokkenen overkomt. Ja. Um, de zaken die u noemde, uh, die hebben het imago van het OM geen goed gedaan. Natuurlijk, uh, als dat soort dingen gebeuren. Heeft het excuses maken aan plein publiek... behalve dus het effect op de mensen die betrokken waren... heeft het het imago van het OM verbeterd... na dit soort Nou, Dat zit hem, niet alleen, dat zit hem niet alleen in het maken van, van excuses. Dat, dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk... in het licht van wat zich heeft voorgedaan. Je legt ook verantwoording af... en niet alleen aan de betrokkenen... maar via de media ook aan de samenleving. Je wil open zijn dat iets is gebeurd... ook wanneer de media het nog niet heeft gemeld... maar dat je er zelf mee komt. Dat je een toelichting geeft waarom... het heeft kunnen gebeuren en wat heel belangrijk is. Zeker als het gaat om, om geloofwaardigheid van het Openbaar Ministerie... maar ik denk dat het ook geldt voor de rechtspraak... dat je aangeeft wat je gaat doen of wat je al hebt gedaan... om het in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is natuurlijk eigenlijk de opgave, de belangrijkste opgave die je hebt op zo'n moment. Ja. Uh, toen u aantrad heeft u een soort drietal uh, streefpunten gehad. Openheid was daar één van uh -huh. voor het OM. Kon het OM überhaupt anders... Dan open zijn. Ja. ja, ik vind van niet. Ik vind dat het, dat, het open, dat het openbaar ministerie alleen maar open kon zijn. Dat bedoel ik Was mee, dat, mee was te dat de grootste tekortkoming bij het OM toen u aantrapt? Nou, ik weet niet zozeer of je het nou als een tekortkoming moet zien... maar ik heb het altijd als een, als voor mezelf als een leidmotief gezien. Je bent zo'n belangrijk orgaan in die, binnen die staat. Je hebt zulke enorme bevoegdheden die zo diep ingrijpen... in de persoonlijke levenssfeer van mensen. En wij kunnen dan samen met de politie iemand bestempelen als verdachte. We kunnen aan de rechter vragen om iemand in voorlopige hechtenis eh, te nemen. Wij kunnen via de recht, aan de rechter vragen om telefoons te gaan tappen en dergelijke. Ik vind dat zo'n orgaan eh, ook zeg maar, ten alle tijde verantwoording moet kunnen afleggen. Niet alleen via de minister die de uiteindelijke politieke verantwoordelijkheid draagt... voor het openbaar ministerie naar het parlement toe... maar het orgaan zelf, dus het openbaar ministerie zelf ook... en dan met name via de media naar, naar de samenleving toe. En je daarin ook kwetsbaar opstellen. Ik, ik geloof dat dat in, in ieder geval... Eh, bij kan dragen aan herstel van, de, van het vertrouwen... wat de samenleving toch in zo'n orgaan moet hebben. Want nog de Openbaar Ministerie, nog de rechtspraak kan leven... zonder het vertrouwen in het goed functioneren van die, van die organen van de samenleving. Dit is een helder verhaal en ik denk dat niemand daar echt iets tegen in zou kunnen brengen. Tegelijkertijd, het was niet zo bij het OM toen, toen u begon. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen even blij was dat dit uw streven was. Uh, nou, ik heb natuurlijk ook wel intern best wel kritiek uh, ondervonden... En, en ook wel als het gaat om het uh, aanbieden van, uh, van uh, excuses. Wat werd er dan precies tegen uh, nou ja, me, gezegd? Nou ja, men vond dat je daar dan uh, te ver in ging... want uh, bij iedere zaak die mis is gegaan is het natuurlijk vaak niet zo... dat er een individuele officier van justitie... of een uh, individuele advocaat-generaal als een officier van justitie... die een zaak een hoger beroep doet, is aan te wijzen... als degene die daar schuldig uh, aan is, die dat heeft veroorzaakt... die tekortgeschoten... Is. Het kan ook uh, samenhangen met, met een samenloop van, uh, van omstandigheden, uh, zoiets. En dan wordt vaak, en dat kan ik me ook wel voorstellen eerlijk gezegd... dat excuses aanbieden door uh, zeg maar, de voorzitter van het college van PG's... binnen de organisatie toch ook wordt gezien als het aanwijzen van schuldigen... van degene die dat uh, zeg maar op hun uh, geweten hebben. Soms zijn er gewoon fouten gemaakt en is er niks mee uh, aan de hand dat je dat uh, doet. Maar soms is het niet altijd even makkelijk om aan te geven waar nou precies het, uh, de oorzaak ligt van het feit dat iemand onschuldig is veroordeeld. Dat begrijp ik. Maar was er vanuit de organisatie... veel weerstand tegen wat u probeert nee, te doen? Nee, eigenlijk het weerstand tegen die openheid... want die gaat natuurlijk verder dan alleen dat excuses aanbieden. We, we, we zijn ertoe overgegaan om heel veel in de media uh, op te treden. Mm. In alle programma's, radio, televisie en ook in de, in de kranten... en ook andere mediavormen die er in de loop van de tijden bij zijn ge, uh, gekomen... om het verhaal van het Openbaar Ministerie uh, te, vertellen, te vertellen. Om aan te geven wat wij doen, wie wij zijn... Want het is, uh, het is natuurlijk ja, heel moeilijk te begrijpen voor vele mensen. Zeker als je niet echt thuis bent in de strafrechtpraktijk. Zeker als je niet juridisch geschoold bent. Nee, zeker. En ook omdat uh, andere partijen, zoals advocaten, bijvoorbeeld makkelijk de media kunnen opzoeken en ook hebben gedaan. Is dat de reden bijvoorbeeld dat er nu iemand van het OM aanschuift bij een programma als Boulevard? Nou, niet zozeer vijf. omdat het voor advocaten makkelijker is. Want het is voor advocaten een stuk makkelijker. He, van ons wordt uh, onpartijdigheid en objectiviteit uh, verwacht... bij de opsporing en ook bij de vervolging. En in de presentatie van de zaak naar de rechter... voor een advocaat geldt dat niet. Een advocaat is partijdig. Een advocaat, als hij de zaak heeft aangenomen... hij kan altijd weigeren, maar als hij de zaak heeft aangenomen... dan gaat hij maar voor één belang. En dat is het belang van zijn cliënt. Dus hij doet ook de presentatie, hij of zij moet ik zeggen... hij doet dan ook de presentatie van de, van, van de feiten... helemaal toegespitst op het belang... Van zijn, van zijn cliënt. Wij kunnen dat niet doen. Uh, dat wij uh, zijn, zijn, zijn uh, aangeschoven bij zoveel media aan de loop van de tijd... is dat, je, dat uh, ieder medium natuurlijk ook wel zijn eigen luisteraars, uh, luisteraars heeft... zijn eigen kijkers heeft. En als je dat verhaal van het OM breed wil vertellen... dan schuif je ook bij al die verschillende vormen van, van media... Mm -hmm. en al die programma's aan. Ja, dat begrijp ik. Boulevard heeft natuurlijk een, een groot bereik. Um, ja, iets met, met wat mijn... morgen toch ook? Zeker, maar onder een ander segment. Dat, Zeker, uh, ja, ja wat ik zei. Ja. Um, het verwijt dat. Um, ik zal het beestje bij zijn naam noemen. Mijn partner Bram Moskowitz vaak is gemaakt door andere advocaten. Is dat hij de statuur van de advocatuur uitholde. door in zo'n programma te gaan zitten? Als RTO Boulevard. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat, dat zou, zou ik nooit tegen hem gezegd hebben. Of heeft, over, maar heeft over u kritiek er, uh, heeft u uh, Nee, maar ik, ik weet van hem natuurlijk. Hij heeft hij vaker in de media ook gezegd dat daar commentaar op was. Wat de motieven waren. Dat ja, keek, het, is, het, het, het, het, het, het je gaat er niet zomaar zitten, natuurlijk. Uh, ik heb helemaal niks tegen het, het programma RTO uh, Boulevard. Uh, ik kijk er zelf uh, ook wel eens naar op die momenten dat ik op dat tijdstip dan, uh, dan, dan thuis ben. Ik zie ook mijn familieleden ernaar kijken en vrienden en kennissen. Maar als je daar gaat zitten, dan ga je daar niet zitten... En, uh, met het idee van ik ga ze even wat vertellen. Je doet dat natuurlijk vanuit een bepaald uh, kader... wat je als uh, vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie wel in acht moet nemen. En dat is dat je natuurlijk niet dingen kunt gaan vertellen over zaken... Uh, die het onderzoeksbelang schaden als het onderzoek uh, nog loopt. Uh, Uiteraard. Hebt... Maar heb je genoeg tijd om dingen uit te leggen? Nou? Ja. ja. Ja, we, zeiden, we hebben nu één keer achter de rug. We moeten het natuurlijk met z'n allen nog ervaren. Uh, maar je hebt, op zich heb je voldoende tijd om, het, om je verhaal te doen. Je moet ook de privacybelangen mm -hmm. van, van iedereen in, in acht nemen. En niet in de laatste plaats. Dat is ook heel belangrijk. Wat wij noemen de onschuldpresumptie. En ieder wordt geacht onschuldig te zijn totdat de rechter uh, over de, de schuld heeft ja, geoordeeld. Dat geldt zelfs ook voor Strauss-Kaan. Hopen we voor hem in ieder geval. Er is een hele fijne grens tussen. Openheid en autoriteit. U zei het net al aan het begin: dat maakt kwetsbaar. Wanneer overschrijd je die grens en verlies je aan geloofwaardigheid? Als je openheid omarmt. Ja, en kijk, als, het, als je het, zeg maar het, het hele veiligheidsvraagstuk in dit land, als je de opsporing en vervolging van, van criminelen eh, als een verhaaltje gaat brengen, als een, als een, als een soort detective gaat, gaat neerzetten eh, namens het Openbaar Ministerie op zo'n moment, dan ga je over een grens, dan, dan doet dat afbreuk aan je geloofwaardigheid. En dan moet je dus aan de voorkant met elkaar, zowel intern binnen het Openbaar Ministerie als met degene die je de, gaat presenteren, moet je het daar ook heel eh, uitgebreid hebben. En je moet natuurlijk ook, met wat dat betreft, met, met de eindredactie van het betrokken programma. De, de afspraken maken. Mm, maar het is, uh, als ik zo fijn mag zijn om dat te zeggen, u bent een charmante man die dat heel goed kan. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En de media zijn genadeloos, beelden zijn genadeloos, ja. commentaren zijn ja. genadeloos. Ja. Je loopt altijd een heel groot risico ja. op het moment dat je naar voren stapt. Ja. Maar wij kunnen toch de media niet gaan, meer gaan, gaan, gaan ontkennen. Eh, we kunnen toch niet meer aan de media voorbij gaan in, in, in onze samenleving. Het strafrecht in Nederland is voor een niet onbelangrijk deel ook gemedialiseerd. En daar zul je dus toch in mee moeten gaan. Je zult, eh, je zult uitleg moeten geven als er iets speelt... naar aanleiding van incidenten, naar aanleiding van, van uitspraken... of ze nou eh, welgevallig zijn of niet welgevallig zijn. Je zult, en dat verlangt eh, men ook de kijker en de luisteraar en de lezer van de krant. Men verwacht dat het openbaar ministerie ook commentaar geeft. En het is altijd mijn idee geweest dat het geen commentaar, dat dat, dat dat absoluut niet werkt. Dat werkt niet voor de samenleving, dat werkt niet voor het openbaar ministerie. Het werkt averechts misschien wel meer. Ik weet wel zeker dat het averechts ja. werkt. Ja, ik heb dat ook wel meegemaakt. De persofficier die u gekozen heeft om uh, bij Boulevard uh, neer te zetten, dat heeft ja, u samen precies. met uw opvolger Herman Bolhaar gekozen. Ja. Jullie zaten wat dat betreft op één lijn. Gaat hij verder waar u gestopt bent? Uh, het dat hoop ik en dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ik heb lange tijd met Bolhaar al in het college van procureurs generaal samengewerkt. De eerste vier jaar. Daarna is hij hoofddosseer in Amsterdam geworden. Maar hij is nu dus weer teruggekomen. Um, dus we hebben heel veel met elkaar in het verleden over dit soort uh, zaken gesproken. Uh, dus open, op openheid lijn. voor hem is een, is een, is een, is een is leidmotief uh, als het gaat in, uh, voor het, uh, om, het, uh, om het functioneren van het Openbaar Ministerie. Het is eigenlijk een, uh, het is niet een randvoorwaarde, maar het is een bestaansvoorwaarde mm -hmm. voor het goed functioneren van het OM. Nou, precies zoals u het zelf zei, ook een leidmotief voor u geweest. Hartelijk dank Harm Brouwer dat u hier gaat wilde zijn. Gedaan. Look for the bare necessities, simple bare necessities, forget about your worries and your strife. I mean, the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, couldn't be fonder, my big home. The bees are buzzing in the trees and make some honey just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 De Bare Necessities Los Lobos. Voor de kust van Noord-Afrika zal geleidelijk een nieuwe breuklijn openen. Met alle natuurgeweld van dien, zeg ik heel zwaar. Tot die conclusie komen aardwetenschappers van de Universiteit Utrecht. Rob Govers is geofysicus aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond en welkom in de studio. Goedenavond. De ontdekking van een nieuwe breuklijn. Ik zei het al in, in mijn begin dat alle geofysici helemaal excited zijn. Hoe uniek is dit? Ja, dit, dit is heel erg uniek. Dit komt op, uh, op aarde eigenlijk, voor zover ik weet... op dit moment gewoon op twee plekken maar voor. En uh, ja, dat is iets wat, uh, ja, wat we niet vaak zien. Uh, we hebben in de Middellandse Zee hebben we, uh, een heel bijzondere situatie... waar eigenlijk doordat... Uh, uh, ja, we hebben daar het Middellandse Zeebekken. Dus het stuk tussen Afrika en, uh, zeg, Spanje en Frankrijk. En uh, eigenlijk is Afrika is gewoon naar het noorden toe aan het bewegen. Je zou kunnen zeggen, um, op een bepaald moment moet het ergens gaan breken. En we hebben gevonden Want dat we hebben het over die platen, die aardkorsten, platen die tegen elkaar opbotsen. Ja, precies. En die gaan uh, langzamerhand... Uh, zijn die nou met elkaar uh, ingevecht. Wie gaat er nu naar beneden? Uh, iemand moet er uh, ja, een beetje opgeven... zou je eens kunnen zeggen. En het ziet er nou uit... dat, uh, dat nu aan de noordkust van, van Afrika... Uh, de platen daar aan het breken zijn. En die breuken hebben wij geïdentificeerd... als de plek waar het gaat gebeuren. Mm -hmm. Hoe kan het? Uh, niet om onherbiedig te klinken... maar hoe kan het dat we dit nu pas hebben ontdekt? Want op elkaar botsende aardplaat is toch niet zo heel klein, zeg maar? Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. En dat is een uitstekende vraag. Het punt is natuurlijk dat... Uh op aarde gebeuren, al dit soort dingen, heel erg langzaam. En daarom hebben we er niet zoveel zicht op. Um, we hebben wel regelmatig in dit gebied ook hebben aardbevingen gehad... maar daar hebben mensen steeds van gedacht van... ja, het is heel vreemd dat we deze aardbevingen hebben. Daar zaten zelfs hele grote aardbevingen tussen... met veel slachtoffers, maar dat waren een beetje uh, ja, uh, vreemde aardbevingen. En pas nu, nu we dit een beetje in, uh, op een rijtje hebben gezet... beginnen we te begrijpen, hier komen die aardbevingen vandaan. Dat is gewoon. Want wat uiteindelijk... is dan een vreemde aardbeving? Een aardbeving die niet op een plaatgrens, op, op zo'n grote breuk... zoals het in de rest van de wereld uh, plaatsvindt. Uh, en uh, nu blijkt het dus gewoon het effect te zijn van een breuk die zich aan het vormen is. Is er een kleine kans dat die breuklijn zich niet zal openen? Dat door wat voor reden dan ook die, dat gevecht tussen die platen stagneert... en dat het eigenlijk rustig blijft? Natuurlijk, die kans is er altijd. En uh, het verloopt allemaal op tijdschalen die vrij lang zijn. Voor ons aardwetenschappers is, is dat een paar miljoen jaar. Dat is, dat is een schijntje, dat is heel kort. Nou Tegen die tijd zijn wij er natuurlijk geen van allen nee. meer om dat vast te kunnen stellen. Tegelijkertijd moeten we kunnen, uh, weten we al dat uh, Afrika al heel erg lang naar het noorden toe aan het bewegen is. En dus uh, het is ook niet heel erg uh, voorstelbaar dat dat nu ineens zou stoppen. Dus... Wij concluderen dat het eigenlijk toch wel uh, het meest waarschijnlijk is... dat inderdaad uh, Europa onder Afrika gaat wegzinken... en dat er op een bepaald moment door Spanje tegen Afrika aan komt liggen. Maar um, los van die vreemde uh, aardbeving die we hebben... wat voor gevolgen heeft het? Want we hebben het over miljoenen jaren. Waarom zou ik er wakker van liggen? Ja, nou, die, die aardbevingen die zijn natuurlijk wel heel erg belangrijk... Om, om die goed in beeld te krijgen. Bij het inschatten van het, uh, van het seismische risico van het gebied... en bijvoorbeeld het, uh, uh, je voorbereiden in termen van bouwen... Uh, hulpvoorraden neerzetten en dat soort dingen... is het belangrijk om te identificeren, nu al voor, voor de mensen die er leven... Uh, dat, dat er iets aan de hand is dat het is. We hebben daar vorige week hebben we daar een voorbeeld van gezien. In Spanje, daar werd gewoon met vrij slecht materiaal, wordt er gebouwd. Nou, iedereen heeft gezien dat zelfs voor een kleine aardbeving daar... Ja, het stadje uh, Lorca bedoelt hoe dat is, is, is, volledig in puin lag... na een vrij, ja, niet al te krachtige aardbeving was het toch, uiteindelijk? Ja, was een 5.1. En daar zou eigenlijk zou niet heel veel bij moeten gebeuren... als je verstandig bouwt. Nou, het verrassende daar was dat het ook nog in een gebied was... waar men vaker aardbevingen had gehad. Maar uh, we weten inmiddels best dat, uh, als, je, als je er maar wat aandacht aan besteedt... dat je best kan wapenen tegen in ieder geval dit soort... Soort aardbevingen 5, 6 en zelfs 7. Ja, gaan we er in Nederland ooit nog iets van merken? Uh, niet zoveel. Ik denk dat we allemaal nog gewoon naar het Middellandse Zeegebied op vakantie kunnen. De Middellandse Zee is ook nog steeds voorlopig niet dichtgedrukt. Dus we, we kunnen we wat dat betreft allemaal gelukkig, gelukkig naartoe. Uh, dus uh, uh, nee, hooguit uh, uh, zullen we merken dat er af en toe een, uh, een vloedgolf, een tsunami zal kunnen optreden. Uh, dan moet ik even denken aan... Uh, 2000... In de komende jaren hebben we het over. Ja, in de komende jaren. Het Middellandse Zeegebied heeft uh, vloedgolven gehad. Uh, uh, gewoon in de vorige eeuw zelfs. Um, en dan, en dat, dat ik, maar hebben we het dan over tsunami zoals wij in Japan hebben gezien? Van die orde van grootte? Nee, niet van die orde van grootte. Maar toch wel vloedgolven waar flink wat slachtoffers bij vielen. Bijvoorbeeld de messina aardbeving in het begin van de 20ste eeuw. Daar zijn uh, bijna iets van 30.000 mensen zijn daarbij omgekomen door de vloedgolf. Um, moet ik even denken aan 2004 met Sumatra, het grootste ramp voor Zweden... Uh, was de grootste natuurramp uh, voor Zweden. Want mensen die in Zweden, uh, uit Zweden op vakantie waren... die zijn daarbij omgekomen. En naarmate wij steeds internationale gaan reizen... is het dus ook belangrijk voor ons Nederlanders... Ja. om te weten dat er, er vloedgolven daar kunnen Ja, worden. en zeker uh, naar het Middellandse zeegebied... waar we graag en veel naartoe gaan... Is het denkbaar, want jullie hebben dit dus net ontdekt: is het denkbaar dat er ooit in de buurt van Nederland een soort nieuwe breuklijn ontdekt zou kunnen worden? Dat het dan toch nog veel dichter bij huis zou zijn dan zoals nu met de Middellandse Zee? Nou, eigenlijk op dit moment ziet dat er niet naar uit. Het is denkbaar, maar uh, voor onze huidige kennis van zaken... geeft eigenlijk niet aan dat dat uh, op dit moment gebeuren zou. We hebben wel kleine aardbeving, bijvoorbeeld in, uh, in Groningen. Maar, uh, dat komt toch maar dat, dat heeft allemaal niet? alles met gaswinning. Dat ja. heeft dus niets met nieuwe breuklijnen. En verder zijn er al oude breuklijnen in Nederland. Die zijn actief, die blijven actief. En veel meer zal er waarschijnlijk niet komen. Zijn jullie nu een beetje de sterren onder de aardwetenschappers... dat jullie dit ontdekt hebben? Krijgen jullie e-mails uit... De hele wereld en sms'jes? Uh, nee, hoor. Dit is, uh, dit is een leuke vondst, een leuke vinding, maar uh, er zijn een heleboel sterren in mijn, uh, mijn vakgebied en, uh, en gelukkig uh, ja, dat, uh, mogen we ons daaronder uh, uh, scharen. Maar uh, nee, dus wat dat betreft een bescheidenheid toch? Uh, wat een bescheidenheid. Uh, wat ja. een bescheidenheid. Nou, gefeliciteer, gefeliciteerd in ieder geval met deze vondst. Rob Govers, bedankt dat je hier wilde zijn. Het is vijf voor twaalf. Vanavond zond de NOS de documentaire Maxima Portret van een prinses uit. Morgen doen onze oosterburen het nog eens dunnetjes over. Zeen jaren prinsessin Maxima. En zoals dat hoort in Duitsland, volledig nagesynchroniseerd. Oranje-kenner Fred Lammers, go goedenavond. Goedenavond. Heeft u vanavond naar de documentaire gekeken? Ja, uiteraard. Ja. En wat vond u daarvan? Ja, ik vond het een beetje, het was vreselijk over dat microkrediet, uh, een beetje saai vond ik dat eigenlijk. En ja, een paar kernvragen over het vakantiehuis en uh, het, uh, de discussie over het uh, verdwijnen van de politieke invloed van het staatshoofd. Nou, dat draaide ze heel diplomatiek omheen. Hè? Kreeg u een beetje uh, een beter inzicht in wat voor soort vrouw Maxima is? Nou ja, het werd nog eens bevestigd dat ze best hard werkt en dat ze heel veel doet. Dat ze ze vliegt de wereld rond. En uh, ze doet veel voor het microkrediet. En daar is ze heel erg bij betrokken. Dus dat wel. En uh, ja, toch ook wel een, uh, hè, een uh, iemand, ja, een uh, wel een vlotte vlot iemand. Dat kon je duidelijk zeggen eigenlijk, ja. Maar ook wel, ook wel toch wat diplomatiek. Ze weet duidelijk wat ze zegt. Want nou vraag je bijvoorbeeld, vraag je af. Er zijn er vier, is er bekend gemaakt, er zijn vier interviews geweest, vier keer sessie, vier uh -huh. sessies. Nou, en uh, daar kwam toch maar heel weinig van de voren, want het waren vooral opnamen die ter plekke zijn gemaakt bij bezoeken eigenlijk. Dus dan vraag je je af, wat is er allemaal besproken, wat niet uitgezonden wordt? Goed, morgen de Duitse versie. Uh, we gaan even een korte quiz doen. Ik ga u zo een fragment laten horen, dan moet u mij vertellen wie dit is. Vielen Dank, lieber Schatz. Die Ausstellung ist schön. Die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und jetzt habe ich keine Hände mehr frei. Weet u wie dat was? Nou, dat zal Maxima moeten ja! zijn in Duits, Dat is, ja. is nog niet zo erg moeilijk. Maar, ja, uh, ja, maar ik mis dat Argentijnse accent. Dit lijkt toch helemaal niet op Maxima? Ja, het lijkt Maxima. niet. Nee, nee, nee. Ach, dat vind ik altijd met het nagrofmatiseren. Dat is altijd, hè. Dat, dat, dat doen ze in Duitsland wel eenmaal. Hè. Maar je mist toch de, de echte klanken, wat toch ook veel over de persoon in kwestie zegt, hè? Volledig, zeker bij zo'n uh, ja, herkenbaar dit, dit, dit accent. Ja, dit was een beetje ja, een beetje jolige typje, hè? Dus, ja. uh, nee. Ik heb nog een fragment voor u. Wie staat achter de grill? Ik ben de grillmeister. Ik ben de grillmeister. Ja, dat moet een Hartwell-Alexander zijn. hè? Ja, <laughs> ja. Maar maar dat, nou, die klinkt een beetje als een, als een bezadigde oude heer. hè? Zo komt hij daarvoor. Ja, ik, uh, ik kan er niet helemaal in meegaan. Terwijl ze kijken er juist naar en ze zenden het uit in Duitsland omdat ze zo gek zijn op ons Koningshuis, toch? Ja, ja. ja. Maar daarom zeg je, ja, ja, dat is heel wonderlijk. Maar ja, zij doen nooit met ondertitel of nooit. Maar dat, daar hebben ze kennelijk een grote hekel aan eigenlijk. Maar de, dat, dat kan je toch veel beter doen? Want dan hoor je ja. de klanken van en de en Dan gaat de charme niet verloren. Maar goed, Fred Lammers, ja. hartelijk dank. Goed zo. En speciaal voor vanavond hebben wij ook onze eindtune nagesynchroniseerd. <lacht> Wer staat hinter dem grill? Ich, ich bin der grillmeister. Inderdaad. <lacht> es wird Zeit für mich zu gehen.